3 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. De stiefbroer van het vermoorde meisje Nicole van der Hurk komt vrij. De raadkamer van de rechtbank in Den Bos heeft het hoge Beroep van Justitie afgewezen. Hij blijft wel verdacht in de zaak. De man van 36 werd vorige maand opgepakt in Engeland, waar hij al jaren woont. Hij zou betrokken zijn bij de dood van zijn stiefzusje. die in 1995 werd vermoord. Ze werd gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De stiefbroer kwam na een onderzoek door een cold case team van de Brabantse politie opnieuw als verdachte in beeld. Afgelopen woensdag werd de man uitgeleverd door Groot-Brittannië en sindsdien zit hij in Eindhoven vast. Hij komt volgens zijn advocaat uiterlijk morgen vrij. In de Amsterdam Arena wordt volgende week woensdag de Nationale Actiedag Nederland helpt Japan gehouden. Ajax speelt die avond een benefietwedstrijd tegen een Japanse eredivisieclub en er treden artiesten op. Wie dat zijn, wordt de komende dagen bekendgemaakt. De opbrengst van de avond en de giften die binnenkomen op Giro 6868... gaan naar het Rode Kruis dat de actie voor Japan organiseert. In de wrakstukken van het Air France toestel... dat twee jaar geleden boven de Atlantische Oceaan verongelukte... zijn lichamen gevonden. Dat heeft de Franse minister van Milieu bekendgemaakt. Hoeveel lichamen het zijn is niet duidelijk. De Airbus had 228 mensen aan boord. Franse onderzoekers denken dat ze nu het grootste deel van het wrak hebben gevonden... De zwarte dozen zijn nog niet terecht, maar Air France denkt wel dat er nu meer aanwijzingen gevonden kunnen worden over de oorzaak van de ramp. In Ivoorkust zitten nog 38 Nederlanders, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De meeste van hen verblijven in of rond Abidjan. Daar woedt een felle strijd tussen militairen die Bakbo steunen en aanhangers van zijn uitdager Ouattara. Die laatste wordt door de internationale gemeenschap gezien als winnaar van de presidentsverkiezingen. Zeven Nederlanders hebben de bescherming van een Frans militair kamp opgezocht. Daar worden honderden buitenlanders opgevangen. In geval van nood kunnen Franse militairen de Nederlanders... die in Abidjan zitten, snel ophalen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Frankrijk stuurt nog eens 150 extra militairen... vanuit Gabon naar Ivoorkust, om zijn burgers te beschermen. Het weer, de bewolking, neemt steeds verder toe. en Er valt in het oosten mogelijk een bui... Wordt 11 graden aan zee tot 15 in het zuidoosten. Morgen opnieuw bewolking met vooral in het noorden regen. AWB verkeersinformatie. De A20 van Gouda aan Hoek van Holland is na een ongeluk met een vrachtwagen dicht tussen knoop het Kleinpolderplein en Spaanse polder. Verkeer richting Hoek van Holland kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam door de Benelux-tunnel. Er daar de files bij Rotterdam op de A13 richting Rotterdam... voor Knoop het kleinpolderplein 2 kilometer. Op de A20 richting Gouda voor Knoop het kleinpolderplein 3. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Knoop het kleinpolderplein 5 kilometer. De N307 Lelystad Kampen is na een ongeluk in beide richtingen dicht... tussen Zwiftaband en Dronten. Rijden in de groene uitvoering van sommige automerken ervaar je zo. Mm -hmm.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 65-plussers zitten er voor 80. Volg het koor op weg naar succes. Elke dag in man bijt hond om tien voor zeven bij de NCRV op Nederland 2. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. worldticketcenter.nl Onbeperkt toegang tot de beleggingsresearch van een wereldwijde bank? Of s'avonds één op één uw beleggingsportefeuille doornemen? Een bijzondere private bank biedt u beide...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 Goedemiddag, fijn dat u luistert naar dit is de dag met dit half uur. Een portret van Rut Petom. Om een beter beeld van deze nieuwe partijvoorzitter van het CDA te krijgen, benaderden we vriend en vijand uit haar nabije omgeving. En straks gaat Gertjan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, in ons dagelijkse opinie-rubriek Een Appeltje schillen in debat. Gertjan, onderweg hier naartoe, waar wil jij het over hebben zometeen? Um, dat gaat zo een uh, Appeltje schillen worden met Frans van Hagen, hij is uh, Amerika-deskundige. Hij heeft een uh, lezing gehouden over islamofobie en media. En van hem mag dat hele islamdebat mag in de prullenbak. Oké, okay, nou, interessant van, op. van mij niet. Nee, van jou niet. Goed, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst gaan wij naar de nieuwe voorzitter van het CDA. Predikant Rut petoom werd afgelopen zaterdag verkozen tot voorzitter van het CDA. Vanaf vandaag moet zij een nieuwe koers uitzetten... en het politieke tegenwicht vormen van Maxime Verhagen. Heeft zij de kwaliteiten om dit waar te maken? Drie mensen die haar van dichtbij kennen, laten hun licht daarover schijnen. Een portret gemaakt door Ben Meindertsma en Richard Groeneboom. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee rutte Peton. Elke dag opnieuw mogen wij uw goedheid verzamelen, God. Onslaven aan u als een bron waaruit wij leven... Ons leven is een gave van u, in de schraalheid en de leegte, het hart van de woestijn. Een prachtig, gemoedelijk kerkje in het uh, centrum van uh, Utrecht. We staan hier voor de preekstoel. Maria Branderhorst, u bent koster, ouderling hier uh, in de Nicolaikerk in Utrecht. U heeft heel wat preken van uh, Rut om hier gehoord in deze kerk. Ja, dat klopt. Uh, ze is hier nu uh, vijf jaar predikant, dus... Uh... En ze gaat gemiddeld twee keer per maand voor, want ze heeft een 75% functie als predikant. Wat is ze voor iemand? Uh, het is een heel enthousiaste, gedreven vrouw. Druk, uh, heel enthousiast. Ze zit in allerlei commissies. Uh, maar uh, wat haar hart heeft, is echt pastoraat ook, met name betrokkenheid bij mensen. Waar blijkt die betrokkenheid dan uit bijvoorbeeld? Uh, als er wat aan de hand is, meteen erop afstappen. Ze weet, uh, ze weet altijd uh, van heel veel mensen ook een heleboel. Ze onthoudt namen, ze onthoudt ook wat er gespeeld heeft als ze daarna weer een keer de mensen ontmoet. Wij hebben een uh, informatieboekje. Uh, en daar staan uh, ook foto's in van de mensen die uh, bijvoorbeeld het aanspreekpunt zijn voor een pastorale commissie of voor Koster. Of voor, zodat je kan zien wie wie is. En ze had zich voordat ze hier kwam al helemaal voorbereid uh, op onze gemeente. Dus uh, ik kwam maar tegen en ze wist precies: uh, hallo Maria en hoe is het bij jou? En uh... vrede met u allen. Vrede op met u. Verheft uw harten. Van de Kerk in Utrecht ga ik naar Groningen, waar Rut Petoom een aantal jaren actief was in de Provinciale Staten. Mark Kallon kent haar uit die tijd. Hij was toen zelf gedeputeerde namens de Partij van de Arbeid. Hij herinnert haar als een betrokken collega. Consentieus, eh, ambitieus, eh, eh, compassie, heel sociaal voelend. Eh, integer, eh, heel betrokken. Eh, en eh, ze heeft ook wel een eh, nou, zodanige grote betrokkenheid... Dat, dat ze ook heel lang vasthoudt. Vasthoudendheid is volgens Marcalon kenmerkend voor Ruth Petal. Een eigenschap die soms ook tegen haar kan werken. Nou, Als ze een keer een standpunt heeft, dan kan ze daar ook heel lang en, en heel vasthoudend in zijn. In Groningen hebben wij wel debatten meegemaakt, bijvoorbeeld over windmolens... Ja, dat, dat ze dan ook heel erg vasthoudend kan zijn. Eh, soms wel zover dat je denkt van nou, even rustig. Dan kan het ook wel eens tegen je werken. Dan kan je ook wel eens zoals een, een wat oudere wijze man tegen mij zei... toen overkwam me dat over zelf. Hij zei, je moet weten wanneer je te ver, te ver kan gaan... He? Nou, dat uh, kan met Rut ook wel eens gebeuren. Dat hebben we ook wel eens meegemaakt in Groningen. Dat ze een motie indienen waarvan wij zeiden, nou, is dat nou verstandig, hè? En dan toch tot aan het gaatje gaan. En dan aan het einde toch uh, mee geconfronteerd uh, worden... Ja, dat dat te ver te ver was, dus dat je terug moet. Als Rut iets heel belangrijk vindt, bijvoorbeeld qua liturgie... van dat hoort echt bij elkaar, dan, dan is ook heel duidelijk... dat kunnen we niet uit elkaar trekken, bijvoorbeeld. Geen discussie. Nee, want dan, maar dan weet ze het ook te motiveren. En dan is het voor ons ook duidelijk waarom ze die keuze maakt. Want dat is soms voor ons dan denken we, moet dat nou zo? Maar dan is het gewoon duidelijk, dat en dat is, om die en die reden wil zij dat zo doen. We zijn nu op de plek waar we zondags, elke zondagmorgen na de uh, dienst koffie drinken. En hier vertelde Rut dus een uh, maand geleden ruim, uh, dat ze... Het gaat voor het voorzitterschap van het CDA en dan, als uh, het wordt, uh, haar predikantschap opzegt. Uh, dus het was even een schok voor veel mensen. De CDA had zelf geïnformeerd. En uh, ja, zelf was ze ook wel wat emotioneel zo. Want het, doet, het gaat haar ook wel aan het hart om de gemeente te verlaten. Want ze is ook wel in, uh, met hart en ziel uh, predikant. Geliefde gemeente, 40 dagen aan de einder gloort Pasen, dat weten we. Maar nog even niet. We staan hier voor de preekstoel. Wat, wat typeert nou haar stijl van preken? Uh, heel maatschappelijk betrokken, heel warm. Uh, ze durft ook te zeggen wat uh, duidelijk uh, doorklinken wat ze belangrijk vindt. Ze ja. is natuurlijk heel uh, politiek uh, bewust. En, uh, politiek beladen preken? Uh, nou, niet heel erg, maar ze laat soms het geluid wel horen. Wat ze ja. uh, belangrijk vindt en waar ze het niet mee eens is. Uh. Uh, een beetje kritisch over de PVV? Bijvoorbeeld, maar dat zal ja. ze niet noemen. Nee, <laughs> ze noemt is... geen naam of geen uh, partij, maar het klinkt wel duidelijk in haar door. Ruud Peethoom staat bekend als een vertegenwoordiger van de linkse vleugel binnen het CDA. Ze stemde tegen het regeerakkoord met gedoogsteun van de PVV. Toch profileerde ze zich de afgelopen weken als iemand van het politieke midden. Mark Calon was gedeputeerd in Groningen voor de Partij van de Arbeid. Volgens hem had Peter Hoom ook een prima PvdA'er geweest. Ik heb haar dus in Groningen meegemaakt... en ik vond haar daar aan de linkse kant, aan de meer sociale kant uh, van het CDA staan. En niet in de zin van links, uh, links in de PvdA of links in de SP... Maar uh, op een progressieve manier uh, en op een sociale manier uh, uh, links. Dus heel bewust met het milieu, met hoe het met mensen gaat, iedereen bij elkaar houden. Ja, het zou een hele goede PvdA geweest zijn. Ja, maar je hebt PvdA's ook in soorten en maten. Hè? Linkse PvdA's, rechtse PvdA's en midden PvdA's. Dus Rut had inderdaad ook wel in de PvdA gepast. Als de Partij van de Arbeid vol zou zitten met dit soort types... dan zou het een prima partij zijn om mee samen te werken. Dat ken ik helemaal niet zegt staatssecretaris Henk Bleker, oud-voorzitter van het CDA. Hij kent Peet Oom en haar man al sinds de jaren negentig. Beiden hebben hun wortels in Groningen... en werkten met elkaar samen binnen de provinciale staten. Ik vond haar ook in de, even buiten de, de, de, het provinciaal bestuur... Uh, vond ik haar ook in de partij, uh, niet bij voorbaat, uh, ik op de linkervleugel. Ik vond haar wel, uh, kan ik me herinneren, uh, op het punt van ontwikkelingssamenwerking... Uh, internationale oriëntatie, uh, respect voor religies. Uh, daar uh, vond ik haar wel, we uh, zeggen. de echte, de echte juiste CDA-koers hebben. En als je dat links wil noemen, dan is het oké. Okay. Rut Peterhoom heeft een uitstekende reputatie als predikant. Maar is dat genoeg om de torenhoge verwachtingen binnen het CDA waar te maken? Kan ze politiek tegenwicht bieden aan Maxime Verhagen? Ik vond het heel jammer dat ze naar Utrecht moest verhuizen. Want ik vond persoonlijk dat zij een hele goede gedeputeerde geweest zou zijn. Voor het CDA in Groningen. Maar goed, ze is met René naar Utrecht gegaan. heeft drie kinderen die ze opvoedt. Ze is ook nog predikanten. En dan ook dit. Nou, dan, dan kan je dus wel wat. Daar moeten mensen niet tegen mij zeggen. Hè, dat die dame niks kan. Die dame kan echt heel veel. En die is ook wel afgehaard. Dus ik geloof dat ze in die Haagse slangenkuil dat ook wel vol zal, uh, zal houden. Of ze dat echt altijd leuk zal vinden, dat weet ik niet. Kan ze op tegen Maxime vragen? Nou, met haar charme, offensief. Ik denk dat ze het redt. <laughs> Maxime is natuurlijk wel een explosieve man. Hè? Een Limburger, vol idealen, maar, maar ook een beetje explosief. Uh, en, en zij is vol idealen en heel nuchter uh, en realistisch. Ja, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen matchen volgens Mark Calon moet Peet Oom niet onderschat worden. Toch zijn er valkuilen waar ze voor op moet passen. Nou ja, kijk, Rut is wel een, uh, een politica uh, met compassie. Uh, ik heb dat zelf ook heel erg. En uh, wat je dan ziet, is dat die politiek gaat onder je vel zitten. Dat is als het ware heroïne voor een junk. Uh, je kan er vreselijk uh, op kikken... Uh, niet dat ik er zelf persoonlijke ervaringen mee heb... maar je kan er vreselijk uh, doorgaan en meegesleept mee worden... maar het vreet je tegelijkertijd ook op. En dat is natuurlijk het grote gevaar van mensen die, uh, die heel erg ervoor gaan... heel veel compassie hebben, uh, of je er zelf wel gelukkig uh, van wordt. Ik mocht dat klusje ook vijf maanden doen in een uh, ontiefelijk hectische tijd. En uh, kijk, als je je dan de kop gek laat maken... dat je denkt dat alles draait om... Uh, of hoe het op dat moment met het CDA gaat, dan worden het moeilijke tijden. En ik denk dat zij het vermogen heeft om, uh, om dat uh, voldoende te relativeren. Maar uiteindelijk is het gewoon een nuchtere Groningse. Ze heeft lang in Groningen gewoond. Uh, ze voedt er samen een aantal kinderen op. En uh, ach, als je dat allemaal achter de rug hebt, dan reken je het ook wel in de heksenketel in Den Haag. Zij, staatssecretaris Henk Bleker. Hij kan het weten, want hij was een aantal maanden zelf partijvoorzitter van het CDA. Een flower empty tree van Chris Berry. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Gert-Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Gert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie wil jij een appeltje schillen en waarom? Frans van Hagen. Hij is uh, amerika deskundige. Hij heeft een lezing gehouden over islamofobie. En zijn finale punt is eigenlijk dat hele islamdebat, dat mag de prullenbak in. Dat is een verzinsel van uh, een aantal individuen, uh, columnisten, die uh, hij soms waanzinnig noemt. Um, maar het is alsof het is sensatiezucht van media als uh, Pauw en Witteman. Maar um, het is eigenlijk uh, niet echt goed te begrijpen waarom we zo moeilijk doen over de islam. Je hebt ook slecht geïntegreerde hindoes. Je hebt gereformeerde christenen die, zo zegt hij, veel fundamentalistischer en compromislozer zijn dan de meeste moslims. Um, en heel veel moslims die doen helemaal niks met uh, islam. Nou, en wat zit er dan achter het PVV? Dat is alleen maar maatschappelijke onvrede en dat heeft allemaal niet zo gek veel met uh, islam te maken. Nee. Dus weg met dat islamdebat. En daar ben jij het niet mee eens, begrijp Zeker niet, zeker niet. Um, um, islam is echt anders, uh, anders dan anders. Het is een veel publiekere godsdienst, het heeft veel publieke aspecten. Dus het is niet voor niks dat wij veel meer problemen met islam hebben dan bijvoorbeeld met Hindoes. Het is veelzeggend uh, wat mij betreft. Als je nu een rondgang door de wereld maakt en kijkt um, hoe de situatie in de islamitische wereld is, dan zie je een structureel gebrek aan godsdienstvrijheid en een structureel gebrek aan politieke vrijheid. Nou, als dan voor het eerst grote groepen moslims in Nederland gaan wonen, dan hebben we op zijn minst hebben een serieus debat. Dan moeten we op zijn minst praten hoe staat het met die godsdienstvrijheid en met politieke vrijheid uh, in de theologie die die moslims aanhangen. Dus dat is alle reden voor een, uh, voor een heel stevig debat. Uh, sterker nog, er is sprake van radicalisering, uh, een, een groeiend fundamentalisme in de wereld van de islam, die ook zijn uitwerking hier heeft. Denk aan Mohammed B. Dus we hebben het niet geïsoleerd over 850.000 moslims die toevallig een bepaalde overtuiging hebben. We hebben het over. Uh, ontwikkelingen wereldwijd die heel veel zorg nou Ja, Dus alle reden, zeg jij, om wel dat debat te voeren. Laten Absolute. we even uh, wat Verhaag erbij halen. Meneer Verhaag, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Gert-Jan is het duidelijk niet met u eens. Graag een reactie op zijn stelling dat dat publieke debat nou juist wel nodig is. Uh, ja, Hij had een hele hoop overhoop, maar laten we het tot Nederland beperken. Ja, ja dat ja, moeten we juist uh... niet doen. Nou, waarom niet? Het gaat over mensen die in Nederland wonen. Het gaat over meningen die wij in Nederland hebben. En ik wil niet iedereen aanvrijven wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ik ga je ook niet aanvrijven wat evangelische christenen in Amerika doen. Nou, dat is zo anders. Maar laten we even to the point. Uh, waar ik bezwaar tegen heb, en dat was mijn punt van, mijn, van mijn, uh, mijn reden daar, is dat wij een debat gaan houden over de inhoud van religie. Daar kan ik niet over debatteren. U gelooft wat u gelooft, en ik geloof wat ik geloof of wat ik niet geloof. En daar kunnen we elkaar niet de maat over gaan nemen. Vindt u, vindt u dat je elkaar de maat mag nemen als een uh, imam oproept... tot uh, de moord op een filmmaker? Of de moord op een politicus? Dat is een overtreding van de wet. En dat, uh, dat moet je niet alle moslims aan gaan wrijven. Nee, nou, dat zal dat ik ook zeker u niet u doen. Maar dat gaat terug, wat, wat christen doet. Maar dat gaat terug naar een bepaalde theologie. En als je ziet dat wereldwijd die theologie aan aanhang wint... Dat die wereldwijd voor problemen zorgt, samenlevingen uit elkaar scheurt. dan moet je op zijn minst moet je hier het debat aangaan. Van, maar waar, wilt, waar wilt u dan het debat over hebben? Ik wil het debat hebben over de, de verankering van politieke vrijheid en godsdienstvrijheid in de islam. Inderdaad, niet alle moslims hebben een probleem met godsdienstvrijheid. Maar er is een groeiendeel, of er is een groot deel, dat dat, dat, dat het wel heeft. En hoe nou, groot is dat deel volgens u? Dat is, uh, in Nederland is dat een substantieel deel. En dat is uh, wereldwijd in de islamitische gemeenschap zou dat zo'n. Uh, uh, 10, 15 procent die, die uh, het salafisme aanhakt. Dus dat is echt een hele, hele gevaarlijke stroming. Maar kijk je naar uh, zogenaamde gematigde landen als Egypte, Syrië, uh, uh, Algerije... dan zie je dat nergens in die landen dat er sprake is... dat de minderheid dezelfde rechten heeft als de meerderheid. Dat lijkt me tamelijk problematisch. Nee, dat dat ze jarenlang, decennia lang zijn onderdrukt door het, met hulp van het Westen. Ja, dat heeft niks met de, de islam de te maken, de... denkt u? Maar, zullen, heren, heren, laten nee, we het eerst... daar niet over hebben. Laten, laten we het in Nederland hebben. Dat inderdaad een islamdebat hebben. Zeker. En ik vraag me af waar dat over moet gaan. We hebben moslims in Nederland die zich gedragen als gewone burgers. Die hebben bepaalde opinies. Soms opinies over kerk en staat. Soms opinies over abortus of over uh, homohuwelijken. En mijn stelling is dat die opinies in de essentie ervan niet veel afwijken van veel opinies die veel meer gereformeerden in Nederland hebben. Daar gaan we niet over debatteren. Iedereen mag die mening hebben. In Nederland hebben we bepaalde regels afgesproken, bijvoorbeeld dat mensen, dat homo's mogen trouwen. Dat je niet mag discrimineren. Daar houden mensen zich aan. Daar moet het debat over gaan, over de islam of over de gereformeerde kerk, over het geloof. Daar wil ik geen debat over aangaan. Gaan. Dat doen we niet in een beschaafde samenleving. Nou, tenzij, tenzij die het, um, een, een bepaalde theologie politieke gevolgen heeft. En als je nou kijkt dat wij, als wij uh, 1300 jaar lang een gespannen verhouding hebben... tussen de islamitische wereld en um, um, het Westen. Als je kijkt dat de laatste 100 jaar dat er een theologie in opkomst is... die um, steeds meer aanhang krijgt, hè, die steeds uh, populairder wordt... dan is het op zijn minst een debat waard als dan inderdaad voor het eerst in de geschiedenis... een grote minderheid zich hier vestigt en zegt... Wij willen meedoen met deze samenleving, we willen erbij horen. Um, dan ga je inderdaad het debat aan. Um, hoe staat het met godsdienstvrijheid? Hoe staat het met politieke vrijheid? Hoe staat het met de verhouding tussen man en vrouw? Dit is een, een scharnierpunt in de geschiedenis. Dit is een, een overgangssituatie. Als je nu het debat niet voert, wanneer dan wel? Over die onderwerpen kunt u allemaal het debat aangaan. Ik kan alleen maar constateren, constateren dat de vorige eeuw de grootste oorlogen en de meeste doden zijn gevallen tussen christelijke landen die elkaar bestookten. Dus wat dat betreft hoeven we elkaar uh, niet zwart te maken. Laten we gewoon bij Nederland blijven en laten we kijken hoe moslims zich in Nederland gedragen als gewone burgers. Net als gereformeerden, net als katholieken, ja, maar net als niet gelovigen. Ja, van uh, even uh, gert als het, onder, het debat opdelen in kleine, kleine onderdeeltjes, ja. zoals Frans Verhagen zette. In, in verschillende onderdelen en niet het benoemen als gehele theologie. Voordoet dat dan ook aan wat jij wil? Nee, zeker. Ik zou heel graag een, een serieus debat over godsdienstvrijheid... en bijvoorbeeld het recht om van je geloven af te vallen binnen de islam. Meneer Verhagen, ziet dat u daar is hier, wat in? in, in dat dat nou, maar als ik even een voorbeeld op noemen, want dan, dan focussen we inderdaad uh, um, op Nederland. Er is, onlangs is er een uh, peiling geweest van een uh, um, um, organisatie... die onder asielzoekers werkt. Die heeft gekeken naar de manier waarop ex-moslims bejegend worden in asielzoekerscentra in Nederland. Dat is uiterst problematisch. Die ja. mensen worden um, geïntimideerd. Die hebben te maken met geweld, met bedreiging. Dat is een aantasting van een fundamentele vrijheid in ons land uiterst problematisch. Goed, meneer Verhagen, ja, is dat, daar, daar een debat je toch over? Ik niet uh, hopelijk alle moslims aanvrijden. Nee, daar gaan we er geen debat over houden met alle moslims in Nederland. Nee, maar als wij zien Kun je dat. We kunnen gewoon vaststellen dat dat onbeschoft en, en onacceptabel gedrag is. Precies, en als we dan zien dat, dat er een, een matige verankering is van godsdienstvrijheid. Uh, in de theologie van de islam. dan hebben we een, uh, minimaal een uh, probleem waar we het over moeten hebben. Maar we hebben het helemaal niet over de theologie van de land. Hebben. We moeten gewoon kijken wat mensen doen. Maar dat hadden we al eerder vastgesteld. We hadden eerder vastgesteld dat als een oproep tot haat en geweld... voortkomt uit een theologie, dat we het daarover mogen hebben. Daar mag u het over hebben. Maar dat is er hoeft geen debat met alle moslims over nee. te hebben. Tenzij, tenzij wij zien dat, uh, dat dit een nieuwe ontwikkeling is... in, de, in, de, uh, in onze geschiedenis, dat inderdaad... Ruim 800.000 mensen zich hier vestigen en zeggen... wij willen deel uitmaken van deze, uh, van deze samenleving. En wij zien dat in de landen van herkomst... godsdienstvrijheid niet verankerd is. Dat, dat, dat, dat. We hebben het over Turkije en Marokko. Met ja, Marokko, daar heb ik het zeker over. Die ja, heeft recent wel. veel zendelingen, veel christelijke werkers... Uh, uh, het land uitgezet. Die heeft lokale christenen gearresteerd. Uh, dat is, dat is uh, een, een voortgaand verhaal. Dus uiterst problematisch. Meneer Van Hagen, is daar wel een debat over te voeren wat u betreft? Mogen we mogen debatteren over of, of Marokko zendelingen moet binnenlaten of niet. Maar dat lijkt me geen relevant debat voor de moslims in Nederland... die zich gewoon keurig aan de regels houden... en gebruik maken van de mogelijkheden die ze in Nederland krijgen. En daar bijzonder succesvol in zijn, laten we dat even vaststellen. Ze integreren heel erg snel. Um, in, een, in een deel van uw uh, verhaal noemt u een uh, columnist Amanda Kluvelt noemt u een um, waanzinnige... Ik heb een paar columns van haar eventjes uh, teruggelezen. Zij documenteert vrij feitelijk, vrij uh, zakelijk documenteert zij de behandeling van christenen bijvoorbeeld in Pakistan. Daar is ze zeer mee uh, begaan. Uh -huh. Wat is daar precies waanzinnig aan? Uh, niets de afgelopen drie maanden is ze daarmee bezig geweest. Daarvoor heeft ze voortdurend columns geschreven die alleen maar in de categorie moslimbashing zouden passen. Waarbij iedereen die dat geloof aanhangt door haar in een hoek gezet wordt zonder dat er gekeken wordt naar wat die mensen doen. Uh, maar laten we het niet over mevrouw Kluveld hebben, want dan moet iedereen die columns voor lezen hebben. Dus dat lijkt me niet zo slim. Oké, okay, nee, maar dat was een uh, hele uh, opmerkelijke passage in uw, uh, in uw okay, verhaal. Maar kunnen we nu nog even, heren, uh, recapituleren waar nu wel en niet over gedebuteerd kan gaan worden, uh, meneer Verhagen? Kijk, het lijkt mij heel simpel. Ik ben gewoon een liberale Nederlander. Ik kijk wat mensen doen, niet wat ze geloven. En ik accepteer volstrekt dat gereformeerden er ideeën op nahouden die ik niet deel. Bijvoorbeeld dat vrouwen niet mogen participeren. In een politieke partij. Bijvoorbeeld bij de ChristenUnie. Dat wethouders niet homo mogen zijn. Dat homo's niet voor de klas van een christelijke klas, chr chr chr school mogen staan. Accepteer ik allemaal. Ik ben er heel liberaal in. Daar hoeven we geen debat over te hebben. Ik wil, uh, ik wil alleen maar debatteren over wat mensen doen. Niet over wat ze geloven. Ja, kan je, je daarbij uit de voeten, Nee, als je, als je het doet, loskoppelt van een theologie die dat voedt. Loskoppelt van wereldwijde ontwikkelingen. Dan denk ik dat je ogen sluit. En dat je jezelf op achterstand zet. Ik denk dat we een respectvol, inhoudelijk uh, islamdebat moeten voeren. Inderdaad op de inhoud. Inderdaad, niet generaliserend. Maar dat het gevoerd uh, moet worden, dat staat voor ja. mij bij te krijgen. Meneer Van Hagen, het is niet los te koppelen, zegt Het jan Segers. Nee, Theologie... ja, ik, ik mag er waarschijnlijk niet aan meedoen, want ik heb de Koran niet gelezen. En de Bijbel heb ik ook niet helemaal voorradig, zoals... Uh... Zoals mijn opponent dat heeft. Dus waar moet ik dan over debatteren? Als u weet, nou nogmaals, als u weet dat bepaalde overtuigingen, bepaalde gedragingen voortkwamen uit een theologie. Dan kun je dat niet uit het, buiten het eh, debat houden. Ja, dat zegt u dat die overtuigingen. En dat die zo breed aanwezig zijn en dat die daaruit voortkomen. Ik zie alleen maar heel veel honderdduizenden moslims in Nederland is keurig gedragen. Okay. Dus waar hebben we het over? Goed, het lijkt me helder. Jullie komen niet dichter bij elkaar op dit punt. Hartelijk dank, uh, Frans Verhagen en gert Zegers. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is het dag.nu. Dan kunt u de een teruglezen of luisteren. Zometeen Villa vpro met G. Jochems. Goedemiddag. Hé, hey, hallo Thijs. Wat ga je doen? Uh, heeft die radioactieve zee bij Japan nog gevolgen voor ons? Hij is namelijk 4000 keer radioactiever dan eigenlijk is toegestaan. En we praten met Guusje Horst, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken. En we praten met haar over de jongste plannen van het kabinet met de politie. Maar eerst nieuws met Gert Kluk. Radio 1, het NOS Journaal.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 De twee Somalische piraten die zaterdag bij een actie van het marinefragat Tromp werden gedood, hebben een zeemansgraf gekregen. Daarbij hebben verschillende factoren een rol gespeeld, zoals de hoge temperaturen in het gebied. In de wrakstukken van het Air France toestel dat twee jaar geleden boven de Atlantische Oceaan voor ongelukte zijn lichamen gevonden. Hoeveel lichamen het zijn, is niet duidelijk.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 ADB-verkeersinformatie. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland is dicht tussen Knoop het Kleinpolderplein en Spaanse polder. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staan daardoor files bij Rotterdam op de A13 richting Rotterdam... voor Knoop het Kleinpolderplein 2 kilometer... en op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoop het Kleinpolderplein 3 kilometer. Verkeer richting Hoek van Holland kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam door de Benelux-tunnel de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen Horst, Noord en Vendraai. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Eindhoven en Den Bosch. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zometeen na vier uur ons panel schuld en boete. Vraken is hip, daar gaan wij het over hebben. De even. is in de maand. Ja. Ik kan <laughs> er zijn weer twee rechters gevraagd. Nu in de grote vastgoedfraudezaak, de Krimopzaak in Haarlem. En deze rechter is gevraagd, gevraagd omdat hij een gedichtje voordroeg. Dat gaat u allemaal horen na vieren. En voor die tijd hebben we het over het gevaar van de kernramp... in Japan voor onze wereldzeeën. En hoe een kunstenaar... In Bankzaken verzeild raakt. Wilt u reageren, met ons meedenken, gouden tips aan ons kwijt? Ga naar www.vila.vpro.nl. Dit is Radio 1, Vila Vpro. Het grootste deel van de politietop kan opkrassen. Dat blijkt uit een brief die minister Opstelte van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Van 100 naar 30 topmanagers. Het is de eerste concrete invulling van de plannen van het kabinet... voor één nationale politie. Met één nationale korpschef en één verantwoordelijk korpsbeheerder... namelijk de minister. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Guusje Terhorst... ook oud-burgemeester overigens... heeft in 2008 ook een poging gedaan... tot een grote reorganisatie van de politie. Mevrouw Terhorst, goedemiddag. Goedemiddag. Inmiddels bent u van de HBO-raad, iets heel anders... maar het is nog vers in het geheugen. Ja, ja. zeker. Um, is het snijden in de politietop een logisch gevolg van die plannen om te komen tot één nationale politie? Ja, dat lijkt mij wel, ja. Hm. Dat lijkt mij wel. <hij> bovenaan beginnen? Ja, bovenaan beginnen. Nou kijk, het idee van de minister is om uh, tot een nationale politie te komen... waarbij in feite uh, de korpsen zoals ze nu zijn uh, verdwijnen... En ook het korpsbeheerderschap. He, dus het beheer over de korpsen niet meer bij de burgemeesters komt te liggen, maar bij hem. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je één hele grote korpsbeheerder hebt. En dan heb je ook minder mensen in de top nodig van uh, de korpsen. Dus dat is logisch, ja. Uh, u wilde zelf wel centralisering van een aantal politiediensten, hè? maar geen nationaal, één nationaal korps. Uh, waarom was dat ook alweer? Nou ja, omdat mij ging het, er, ging het erom dat er uh, in het vorige kabinet, net zoals in dit kabinet, moest er bezuinigd worden. Er moest ook bezuinigd worden op de politie. Die uh, door gewoon uh, een, een deel bij, net zoals alle organisaties in Nederland, dat moesten doen. En toen hebben we gekeken, hoe kunnen we dat nou het beste doen? Nou, door de uh, efficiëntie te vergroten. Mm -hmm. En hoe kan je de efficiëntie bij de politie vergroten door ervoor te zorgen dat wat er aan personeelsbeleid, aan ICT, materieel, aan, auto's. aan materieel, aan de gezamenlijke inkoop... Uh, dat je dat niet meer doet als elk korps apart. Maar dat de 26 politiekorpsen dat gezamenlijk zouden doen. Dus het idee was dat er één uh, nationale dienst zou komen. die al dat soort activiteiten over zijn rekening zou nemen. Ja. En dat, uh, ik geloof dat dat iets van 290 miljoen of iets in die orde van grootte opleverde. Nou, dat was ruim genoeg om de bezuiniging uh, te kunnen neutraliseren. Het adres, sorry, ga je gang. Adres jarenlang is er al gestreefd. Hè, door, van, vanuit verschillende kanten naar een nationale. Politie, Maar daar was eigenlijk politiek nooit een meerderheid voor. Nee. En nu wel, hoe komt dat? Je kunt zeggen, ja, nieuwe regering in het re regeerakkoord. Maar het CDA was in dat tijd ook tegen. Ja, ik weet ook niet precies wat het standpunt van het CDA uh, nu is. Maar als het gaat over de organisatie van de politie... dan, uh, dan is het om de zoveel jaar uh, is er weer een andere opvatting uh, over... En ik kan mij zo voorstellen dat iedereen het gezeur ook een beetje zat is, om ja. het zo maar te noemen. En veel hoopt van een nationale politie. Er was ook overigens nog in de tijd dat de heer Opselte zelf burgemeester was en korpsbeheerder was. Toen was die faliekant tegen die nationale ja. politie. Ja, want de korpsbeheerders, de burgemeesters, die krijgen natuurlijk minder te zeggen. Uh, de, korpsen, de burgemeesters die houden het gezag over de politie. Ja. He, dus die mogen zeggen van, uh, nou, uh, ik zet zoveel mensen in bij, uh, bij uh, nou ja, de, een rel uh, ajax Feyenoord of een ander voetballerrel. Maar het beheer over de politie, ja. he, dus over het financiële beheer, personeelsbeheer, dat raken ze kwijt. En in de tijd dat opstelde zelf nog korpsbeheerder was, was hij daar erg tegen. Ja. En nu mag hij de mooie positie innemen om dat te gaan regelen. Voor mij is dat toch een aanwijzing, mevrouw uh, Terhorst... dat um, er is tegen mij wel eens gezegd door iemand binnen de politie, Ger... al die argumenten over dat de politie geen nationale politie geen lokale en regionale basis hebben... bla bla, door dat is allemaal onzin. Het gaat gewoon om de macht van de korpsbeheerders, van de burgemeesters... van de grote steden. En dit voorbeeld van opstelte zou je wel denken dat dat inderdaad waar is. Nou, kijk, ik weet, het gaat niet over de macht, want als u die korseerders allemaal zou vragen... of het korseerderschap nou zo'n vreselijk belangrijk onderdeel van hun functioneren uitmaakt... dan hoop ik dat de meesten zeggen dat dat niet het geval is. Maar het zijn allemaal mannen en dit, is allemaal, dit geeft toch allemaal status? Ja, maar dit, dat, is, dat is weer een ander argument, <laughs> dat het allemaal mannen zijn. Maar, nee, kijk, waar het om gaat, het, het idee was, ik hoor het Job Cohen nog zeggen... Uh, uh, wat weer? geen gezag zonder beheer. Ja. Met andere woorden, je moet ook de mogelijkheid hebben als burgemeester... om zelf te kunnen bepalen wat je met je politieagenten doet. En als je dat niet meer hebt, dan raak je ook het gezag kwijt. Nou, dat, was het idee. dat is ook wat ja. een aantal deskundigen uh, eigenlijk een, een beetje tegen hebben... op die nationale politie, althans waarvoor ze er huiverig uh, om zijn. Ja. Uh, uh, Ger zei dat ook net al. Die inbedding in het lokale en regionale... dat is de basis eigenlijk altijd geweest van het goed kunnen functioneren van het ja. politieapparaat. Ja. En ze zeggen met de nationale politie kan je dat toch misschien echt wel eens kwijtraken? Ja, nou wat je zal zien, en dat, dat is voor een deel ook de bedoeling, uh, is dat de nationale sturing groter zal worden. He, omdat uh, de minister van, van justitie uh, streepveiligheid die heeft wel een hele directe mogelijkheid van sturing hebben op de uh, hoofdcommissaris van politie. En overigens, als ik... Dat maar even door mag zeggen. Dat is voor mij eigenlijk het grootste probleem met de nationale politie. Mm -hmm. Dat je in feite de macht concentreert. Mm -hmm. Want dat betekent dat de macht over de politie, het Openbaar Ministerie. En zeg maar, nou ja, uh, indirect ook over de rechterlijke macht komt, bij één minister te liggen. En het gaat mij niet om de persoon van Opstelte, want ik denk dat we dat heel goed aan hem kunnen toevertrouwen. Maar je moet je afvragen of je in Nederland het wenselijk vindt dat zoveel macht bij één minister is geconcentreerd. Wat voor nare gevolgen zou dat kunnen hebben dan? Waar denkt u aan? Nou ja, dat betekent dus nogmaals dat ook door de, uh, door de minister van Justitie niet alleen wordt bepaald wat de prioriteiten van het openbaar ministerie hmm. zijn, maar ook de prioriteiten van de politie. Ja. En in de tijd dat er twee ministers waren, Binnenlandse Zaken Justitie, ik bedoel dat leidt ook wel eens tot verschillen van inzicht en grensconflicten. Maar in ieder geval heb je dan een, een, ja, wat wij in goed Nederlands countervailing powers noemen. Dus die macht houdt elkaar ook een beetje in evenwicht. Ja. Oké, okay, nou is er nog iets parallels, wat daar parallel aan loopt... dan deze plannen voor een één-nationaal korps. Dat is namelijk een herverdeling van de politiesterkte. Men heeft bedacht, uh, de problemen op het platteland die zijn ook groot. Middelgrote gemeentes hebben eigenlijk al met grootsteedse problemen van doen. Weet je wat? We gaan uh, die korpsen op het platteland gaan we versterken... ten koste van de Randstad. Zo gaat bijvoorbeeld Den Haag, er 200 agenten op achteruit. En uh, burgemeester Josius van Aarts is behoorlijk pist. Wat ja. vindt u van, van deze aanpak? Nou ja ja die, de constatering dat dat korps wat dan platte land wordt genoemd, alsof, alsof de politie daar alleen maar een kat uit de boom haalt, zal ik maar zeggen. Alleen broms nog rondlopen? Ja, ja. broms nog rondlopen. De constatering dat dat korps, nou ja, zeg maar in het oosten, zuiden van het land, noorden van het land, te weinig kreeg ten opzichte van de korps in de rand zat. Dat is al een aantal jaren zo. En het lijkt mij, ja, ik ga er niet meer over. Maar redelijk terecht dat dat wordt gecorrigeerd. Al is het natuurlijk altijd zuur als je, je politieagenten kwijtraakt. Want die politieagenten die lopen ook niet uit hun neus te eten. Er nee. is altijd werk genoeg. Ja. Maar er is één feit wat dat tegenspreekt, hè, de, de logica van dit beleid. Dat is namelijk het CBS. Uh -huh. Uit de cijfers van CBS blijkt, ik ga u niemand vervelen met heel veel cijfers. Maar er blijkt gewoon uit dat het uh, op het platteland uh, de misdaad helemaal niet meer is dan in, in de Randstad bijvoorbeeld. Uh -huh. Ja, maar er zijn allerlei bijvoorbeeld uh, korpsen die... die uh, in, uh, in een streek liggen, in een grensstreek liggen. Die hebben allemaal weer specifieke problematiek. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld van Zuid-Limburg dat uh, die grote problemen hebben met, uh, met uh, drugstourisme. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar nog geen rekening mee wordt gehouden. Dus het leek mij redelijk overtuigend dat er problemen zijn... bij een aantal korpsen waar ze geen mensen uh, voor krijgen. Maar dan doe je dat toch voor die korpsen? Dan ga je toch niet in zijn algemeenheid zeggen... de regio moet meer politie hebben ten koste van de Randstad. Maar je gaat gewoon per regio kijken van, is het daar nodig? Nou, dan kom je bij de grensstreek op meer politieagenten uit dan in Gelderland. Ja, maar dat Ik noem maar, is ook, maar zo is het ook gegaan. Zo is het ook gegaan. Dus is gekeken of er bij korpsen uh, bepaalde problematiek was die niet, uh, nou ja, waar ze geen extra mensen voor kregen. Mm -hmm. En die onredelijkheid is dan, uh, is dan gecorrigeerd. Maar u, moet erover ook, u vroeg net aan uh, of de nationale politie er niet toe zal leiden... dat zeg maar, de lokale uh, yeah. yeah. aandachten verdwijnen. Mm -hmm. U moeten realiseren dat naast die bijna 50.000 politieagenten... lopen ongeveer net zoveel toezichthouders in Nederland rond. Mm -hmm. He, dus het is eigenlijk al zo dat heel veel gemeenten er toen over zijn gegaan om dan niet echte politieagenten, maar wel mensen die toezicht houden... ook voor een deel voor de veiligheid te laten zorgen. Ja. Dus eigenlijk zou je dat ook in je beschouwing moeten betrekken. Ja. De lector van de politieacademie die noemde de snelheid waarmee uh, op stelte te werk gaat... en waarmee het blijkbaar ook gaat, de invoering van die nationale politie, heel on Nederlands. Ze zei het lijkt wel alsof er helemaal geen debat meer is en niemand meer... Uh, uh, ervoor gaat liggen als er beren op de weg zijn. Het gaat gewoon per 1 mei komt er bijvoorbeeld al één kwartiermaker. Een soort één-korpschef. Het gaat allemaal in zo'n eiltempo. Hoe verklaart u dat? Ja, nou ja, wat ik u zei, ik denk dat iedereen de discussie een beetje moe is... En uh, nou ook wel geloof in heeft dat als je het allemaal wat minder ingewikkeld maakt... dat het dan ook wat effectiever en efficiënter mm. kan zijn. Kijk, er zijn nu 26 korpsen. Dat worden er geloof ik 10, hè, dacht ik. Nee, Ja, of 10. 10 yeah. nou, nou ja, dat kan best. En een kleinere schaal... Die, dat zal weer uh, andersoortige problemen met zich meebrengen. Nou, ja, Goed, dat zien we dan wel weer. Nou wil burgemeester Jorritsma van Almere... die wil haar uh, minister te hulp schieten door nu alvast... Uh, gooi en Vegstreek en korps Flevoland te laten fuseren. Maar dan, dan stuit ze onmiddellijk op allemaal mot. Uh, nou ja, kijk, als je van, met, van 26 naar 10 moet... dan zal dat gefuseerd moeten worden. Ja. Dus dan lijkt me dat niet zo gek. Bovendien zijn er ook inderdaad altijd al besprekingen geweest tussen... Uh, die bij de regio's of ze die dingen samen zouden kunnen doen. Dus dat lijkt me alleen maar prima. Ja. En het feit dat mevrouw Joritsma dan een hele dure interim-korpschef aan wil stellen... die heel veel geld gaat kosten extern, ja. dat is dan een bijkomstigheid. Nou, u, u zult mij niet kwalijk nemen dat ik daar geen oordeel over ga vellen. Nee, geen ja. oordeel vellen zegt ook heel vaak wat. Goed, mevrouw Ter Horst, hartelijk bedankt. Ja, erg graag gedaan. U hoorde Guusje Terhorst, Horst, oud-minister van Binnenlandse Zaken... over de kabinetsplannen voor één nationale politie. En dan is het nu tijd voor onze serie korte verhalen... uit het dagelijks leven van 1 Minuut. Pst. 1 minuut. De zondagen voor mij bestonden als kind... als mijn vader assisteren bij het merken van kaarten... en het vervalsen van dobbelstenen, verzwaren, scheuren vooral. Het dobbelstenen dubbel maken. 2-6, 2-5 en 2-4 erop plaats van de gebruikelijke 1-2-3-4-5-6. Op school krijg je op een gegeven moment dan krijg je natuurlijk de, de vraag, wat doet jouw vader? Ja, die ene vader die was boekhouder en de andere vader die was metselaar. En uh, ja, ik wist daar niet het antwoord. Maar ik op een gegeven moment toch ook, niet ook toch van thuis als opdracht mee kreeg, Maar dan had ik wel gemeld van, die, mijn vader maakt dobbelstenen voor mensen eigen niet. <laughs> Dat vond ik wel een leuk antwoord. Maar die gek ging gewoon in de gevangenis door. Hè? In zijn cel, zeg maar. En zat hij met een mesje uh, dobbelsteentjes te maken van zeep. Op zijn sterfbed lag hij nog te gokken, twee jaar geleden... Junk. Mijn vader. U hoorde 1 minuut gemaakt door Marije Schuurman-Hes. Via onze website kunt u zich abonneren op de tweewekelijke podcast van 1 minuut. En dan moet je surfen naar wpro.nl/1 minuut. Waiting for a thousand years. Ooh. Sailing on a thousand tears Deze week in Villa VPRO een selectie van de bands die op gaan treden... dit weekend op het Rotterdamse festival Motel Mosaïek. En u hoorde The Coral met het nummer Thousand Years. En u kunt veel meer bands uh, van het festival Motel Mosaïek... beluisteren via luisterpaal.nl. Japan maakt vandaag bekend... maar liefst 11.500 ton radioactief afval in zee te gaan lozen. Volgens de regering en het bedrijf achter de centrale Fukushima... is het de enige optie om van het afval af te komen. Ja, dat klinkt inderdaad nogal logisch. Gooi het maar gewoon in zee, lekker makkelijk. Maar ook in zee hè, is leven. En wij, en wij leven voor een deel van de zee. Ja. Wij praten met Jan Boon van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, het NIOS. Goedemiddag, meneer Boon. Ja, goedemiddag mevrouw. En alle zeeën op de wereld zijn met elkaar verbonden. Dus de eerste vraag is onmiddellijk, moeten wij ons zorgen gaan maken, ook hier in Nederland? valt vanwege die zeestromingen nogal mee. Uh -huh. Want de weg van Japan over zee... die voert uh, via Indonesië en naar Zuid-Afrika... naar Zuid-Amerika en dan via de golf van Mexico... of via de golfstroom naar ons toe. Dat is een hele lange weg... Uh, die, uh, die honderden jaren duurt voor een watermolecuul. Dus uh, via die zeeweg uh, zal het niet snel bij ons komen. Het kan wel snel bij ons komen via de lucht... en dan uh -huh. bijvoorbeeld via regen... ...in de Noordzee terechtkomen en dan, dan komt het wel snel bij ons... ...maar dat zullen waarschijnlijk hele lage hoeveelheden zijn. Tenminste zoals de situatie nu is. Nou Die zee rond Japan, uh, meneer Boon, die is nu 4000 keer radioactiever dan eigenlijk mag. Ja? Uh, stel dat dat scenario van u doorgaat, hè? Uh, we krijgen radioactieve regen boven de Noordzee. Hoeveel keer uh, radioactief zal dan de Noordzee zijn dan, uh, dan toegestaan? Ja, daar kan ik natuurlijk helemaal niets van zeggen... want ik weet helemaal niet hoeveel er in de lucht zit en hoeveel het regent... en wat voor stoffen dat zijn, want ja. het hangt er ook heel veel van af. Er zijn verschillende stoffen die stralen... Mm -hmm. en die stoffen zijn dus instabiel... maar de, de tijd waarin ze vervallen, dat maakt heel veel uit. Bijvoorbeeld... Uh, 135 jodium, waar veel sprake van is, Die heeft een halfwaardetijd, dus een vervalsnelheid van 6,6 uur. Dus die vervalt heel snel. Mm -hmm. maar bijvoorbeeld cesium, 137, die doet daar 30 jaar over. Zo. En 239 dus kunnen... plutonium, maar liefst 24.000 jaar. Dus dat <lacht> maakt heel veel uit. <lacht> nou, wie je, er aan de straling. Daar ben je voorlopig dan nog niet vanaf, inderdaad. Wat Ger al zei, 4000 keer radioactiever dan wenselijk, alsof het ooit wenselijk zou zijn. Ja, en nou, er, dat er, dat is, er, er zwemt daar natuurlijk ook vis. Er is in dat rampgebied ook al een visverbod. Uh, ja, nou, vissen, je hebt vissen die enden kunnen zwemmen. En ja. heel radioactief de wereld over gaan zwemmen. Hoe gevaarlijk ja, is dat? Dat is, uh, dat is natuurlijk moeilijk. Je kan een vis hebben die, uh, die er toevallig is... Uh, en dan radioactiviteit opdoet en dan ver weg zwemt... en heel ergens anders wordt gevangen. Uh -huh. En je kan een vis hebben die, uh, die daar net is... en daar, zou worden, ja, daar wordt hij dus niet gevangen, want dat mag niet... maar daar in de buurt en dan toch nog relatief schoon is. Dus... Dat is heel moeilijk te zeggen, want als ik nou bijvoorbeeld uh, Van Blauwvintonijn, die is toevallig wel eens gemerkt, daarvan is bekend, die hadden ze bij Californië gemerkt. Mm -hmm. En één exemplaar, die slagen erin om binnen een half jaar van Californië naar Japan te zwemmen en vervolgens weer terug. Zo. Dus bij uh, vastzittende organismen zoals mossels uh, en zeesterren en, en uh, organismen die maar een klein beetje bewegen, zoals ganalen, ja, die zijn natuurlijk heel kenmerkend voor, voor die buurt en die mm -hmm. moet je dus zeker niet, uh, niet eten. Maar vissen, ja, die kunnen over veel grotere afstanden zwemmen. En dan hangt het maar helemaal van de soort af, of ze dat doen ja of nee. En sommige soorten doen dat dus. Dus wij zullen voor een deel ook gewoon uh, als voedsel- en warewet de boel ja. maar goed moeten meten. Nou, elke bioloog die zal wel weten, die gespecialiseerd is op vissen, welke vis uh, in Japan komt en bij ons. Nou, die moet je dan niet eten. En ook geen vissen uit die streek natuurlijk. Nee, <lacht> wat dat dan gaat zijn natuurlijk de is De, de Noordzeevis uh, die is, uh, die is in principe wat veiliger dan de vis die in, uh, in Azië wordt gekweekt en die wij tegenwoordig uh, hier naartoe brengen, zoals de, de tilapia bijvoorbeeld. Hoe ja. gaat het met, de, met het nageslacht van die besmette vissen? Gaat dat van dan nou weer over van, van ouders op kind, die, die, die radioactiviteit? Ja, daar, is, uh, daar is nog maar weinig van bekend, voor zover ik weet. Dus uh, er zijn wel een paar studies, maar uh, dat hangt natuurlijk ook allemaal weer van de dosis af. Fruitvliegjes, die vermenigvuldigen zich waanzinnig snel. Daarom zijn ze ook een uh, gekend proefdier. Daar kun je toch proeven mee, mee doen? Ja, maar ik weet niet hoeveel een, een, een fruitvlieg uh, als insect erg kenmerkend is voor een vis. Daar twijfel ik hernig te <lacht> Oh, keren. dat maakt ook nog uit. Ja, dat maakt heel veel uit. Ja. <lacht> Nou goed, er is in elk geval niet lijkt het heel direct gevaar voor, voor het water in de Noordzee en voor de vissen die hier zwemmen. Maar het is sowieso oppassen geblazen, zegt u. Nou, uh, laat ik zeggen, um, ik, denk, nee, ik denk niet dat je voor de Noordzee moet zeggen dat het is oppassen geblazen um, nee, Vooralsnog uh, is er geen reden om je voor wat Noordzeeproducten ongerust te maken. En het gebied zelf is gesloten. Um, ja. Wat er gebeurt met stromingen zo rond Japan, dat is uit het zuiden, komt daar een soort, uh, soort golfstroom. Een, echt, een, een grote uh, oceaanstroming, de Kuroshio, En die mengt in het gebied van Sendai met een grote stroming uit het noorden. En die twee stromingen voegen zich dan samen en die gaan noordelijk van Hawaii uh, de hele oceaan over richting Californië. Ja. Dan gaan ze daar naar het zuiden en komt langs de Evenaar weer, weer terug naar Japan. Dat is een, een belangrijke kringstroom. En ik denk dat uh, die kringstroom het eerst in de gaten gehouden zal moeten worden... Um, voor die uh, zorgen moet maken over andere stromen. Want als daar niks is, dan zal het hier ook uh, niet ernstig zijn. Als daar wel duidelijke aanwijzingen komen uh, dat we ons zorgen moeten maken... dan moeten we hier misschien ook iets beter gaan kijken. Oké, okay. okay, Jan Boon van het Koninklijk Nederlands Instituut voor oh. Zeeonderzoek, het NIOS. En we spraken over de mogelijke gevolgen van de radioactieve zee bij Japan... voor ons, voor de Noordzee. Oscar Waald, die zei ooit... als bankiers met elkaar gaan dineren, praten ze dus over kunst... en als kunstenaars met elkaar dineren, dan gaat het over geld. En die uitspraak, die bedacht, die bracht de kunstenaar Dadara... zijn echte naam is Daniel Rosenberg... die bracht hem op de gedachte om zelf een bank op te richten... en bij die bank zijn biljetten te koop, die hij zelf heeft gemaakt. Goedemiddag, Daniel Rosenberg. Goedemiddag. Wat is het doel van die bank precies? Nou, ik ben tegenwoordig kunstenaar en bankdirecteur. Ja, makkelijk. En die uh, struik van Oscar Wilde uh, vind ik, uh, ook al is die 150 jaar oud of meer, nog steeds uh, van toepassing. Heb je de code bank al ondertekend? Uh, nee, maar ik moet zeggen, deze donderdag is mijn bank uh, staat er ook voor het eerst echt als wisselkantoor. Dus dan kan je de biljetten bij Paradiso kan je ze omwisselen van uh, euro's naar een miljoen of een nul biljet. En een miljoen? En tegelijkertijd ben ik kunstenaar. Daniel, dus, ja. een miljoen wat? Ja, een miljoen. Een het miljoen. heeft geen eenheid, want het biljet van nul is ook mooier misschien... dan het biljet van een miljoen, dus meer waard. Oh, dus je hebt, gewoon, is een, ook kunst. Je, je hebt gewoon een tien, of je hebt een vijftig, of je hebt een miljoen. Ja, okay. en twee miljoen is een biljet van nul waard. Maar de originele van de biljetten zijn weer schilderijen... en die zijn op het moment ook te zien bij mijn tentoonstelling in Amsterdam, bij Famous. En daar, in, in theorie, zou je met een paar duizend miljoen zou je het originele schilderij kunnen kopen. Oké, okay, maar je doel is daadwerkelijk wel echt geld te vragen voor je geld, hè? Ja, nou, nou, het doel is eigenlijk om een zwembad gevuld met geld te gaan financieren... door zelf geld te drukken. En tegelijkertijd vragen te stellen over de waarde van kunst en geld. Maar dat geld in dat zwembad, dat moet echt geld worden? Nee, dat wordt ook dit geld. Maar oh, die... ik wil het eigenlijk zo ver zien te krijgen dat die biljetten echt een waarde hebben... en dat dat zwembad dan ook virtueel miljoenen waard is, dus is dan ook de vraag, is het dan een goed kunstwerk? En? beantwoord die is? Nou, de, ik, ik stel vooral met dit project vragen. Ja. En ik vind het juist, uh, de opzet ervan is dat het publiek moet gaan nadenken van wat voor hun het antwoord is. Zijn die biljetten kunst of zijn ze geld? Nou ja, ze zijn echt geschilderd. Je kan de originele zien bij een tentoonstelling, je kan die biljetten wisselen. Maar tegelijkertijd kan je ze gewoon kopen omdat je ze mooi vindt omdat je het een heel cool ding vindt, een kunstwerk. Mm -hmm. Maar op bepaalde momenten kan je bijvoorbeeld bij clubs je entree betalen. Bij Palet Paradiso waar de bank staat kan je entree betalen met dit geld. Maar het liefst zou ik natuurlijk hebben dat iemand denkt, ja, ik kan mijn entree ermee betalen. Maar dat doe ik eigenlijk liever met die euro's, die nulletjes en eentjes op mijn yeah. computerscherm. En ik hou dit geld, want het is kunst en dat is voor mij meer waard dan geld. Is het voor jou ook een, een, een soort uh, uiting van uh, deze regering... die zo enorm wil beknibbelen op allerlei vormen van kunst... te laten zien dat jij het op deze manier ook zelf kan... maar dat kunst en geld ook enorm hand in hand kunnen gaan? Ja, het is niet, het is niet gebaseerd op deze regering... maar het feit dat die er is maakt dit project natuurlijk wel actueler. En je moet natuurlijk als kunstenaar... ik kan wel die schilderijen die hangen nu in die tentoonstelling als niks wordt verkocht. Je moet in de realiteit leven... En... Maar ik heb nu ook een bankierspak. En dat is van boven pak. Een en dat loopt naadloos over in een overal. Dus het is overal een bankierspak in één. En dat is eigenlijk die twee strijd... dat je als kunstenaar ook gewoon in deze maatschappijen het moet zien te rooien. En aan de andere kant is echt de vraag van... ligt die waarde van kunst nou wel in geld? Mm -hmm. Want ik geloof echt niet dat de enige waarde van kunst is... De financiële waarde ervan. Oké. Okay. En uiteindelijk moet dit allemaal eindigen in wat jij noemt een pool of plenty. Een zwembad à la Dagobert Duc. Vol bankbouilletten... echte, dan wel door jou ontworpen en geschilderde. Ja, in de woestijn. Da Het is In, voorlopig in de woestijn. Nog Het ook nog water in de woestijn. Het is één grote droom, maar wie weet wordt die werkelijkheid. Ja. Daniel Rosenberg, heel hartelijk bedankt en veel succes. Oké. Okay. Dag. En wij gaan even plaats maken voor het nieuws en voor de ster en dergelijke. En dan is Villa WPRO bij u terug. We zijn Ger en ik met onze gasten voor het panel Schuld en Boete. Van alles en nog wat over grote en kleine criminaliteit. Wat iets meer zei. En ze Vraakings, zit hier al. Ze zit hier al. Vrakingsacties hè, die weer geslaagd zijn. Ja, dat DNA, wetgeving, noem maar op. Komt allemaal aan de orde. Tot zo. Vanavond om 7 uur.